Cu ieverde e so Trenule mașina mică unde îți lui nemicul meu-mei Trenule mașina mică unde îți duci pe lui nemicul mei, mei Tu m duci și o colește tu din Pitești și dai jos la București măruoa lui nenicul meu din Craiova la Pitești și dai we komen aan in Pietest. Wat is dat voor een stad? Tot nu toe de meest gruwelijke stad die is nog een beetje tegen gekomen. Uh, desolaat. Mensen die uh, eigenlijk heen en weer lopen waarvan ik echt het idee heb van waar ze naartoe gaan, heb ik. Echt geen flauwe notie, maar eigenlijk een, qua architectuur een standaard voorbeeld van een Roemeense stad. Maar dan net iets meer verlaten dan de gemiddelde Roemeense stad. Het is geen industriestad hè? Uh, er is uh, wel uh, een petrochemische industrie die vrij groot is. En dat laat nogal wat sporen naar luchtvervuiling en andere viezigheid die je overal tegenkomt. Even voor alle duidelijkheid, uh, Pietest uh, ligt zo'n uh, kilometer of... 50 ten uh, noordwesten van uh, Boekarest en dan uh, komen we al aardig in de buurt van de Karpaten. Hè? Ja, het is uh, Pieter eigenlijk. Uh een paar grote wegen die erop uitkomen. Het uh, leidt direct naar de Karpaten. Het ligt uh, aan de voet, min of meer. En het is dus ook een uh, doorgaans uh, route van noord naar zuid, naar Craiova. En dan naar het noorden. En het is, uh, ligt eigenlijk aan de grote weg van Boekarest naar Budapest toe. Er komt dus ontzettend veel vrachtverkeer uh, langs en door de stad heen. En dat draagt ook niet bij aan het leefklimaat. <laughs> Kunnen we daar een uh, hotel op zoeken, als we daar aankomen? Uh, zelf heb ik het nooit in een hotel geslapen, want het enige grote hotel wat ik tegengekomen ben, dat uh, was zo onuitvondend, <lacht> dat ik zoiets had van, nee, dit, hier moet ik niet zijn. Maar ik heb begrepen dat ze in, uh, in Pythes een park hebben, uh, waar ze onder andere ook... Uh, Oerossen, geloof ik, rond laten denderen. En in het midden van het park is een soort vijver met een eiland erin. En daar gaan ze een toeristisch centrum beginnen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Doe ze een gooi? Wat hebben ze te bieden? Niets. <lacht> <lacht> nou, wat hebben ze te bieden? Uh, ze hebben. Uh, folklore misschien. Uh, folklore, die ben ik hier niet tegengekomen. <laughs> behalve uh, haakwerkjes op de tafel. En uh, veel soldaten hebben ze dat te bieden. Want het is ook een casernestad. Er mm. uh, lopen vrij veel soldaten dus rond. Waar ben je heen gegaan vanuit Pietest? Uh, vanuit Pietest uh, ben ik naar Rimikul-Vilcea gegaan. En van daaruit naar het noorden naar Calaminesti. Calaminesti is, uh, ligt uh, op de route van... Rinduku naar uh, Sibiu. En het is een vreselijk mooie weg die langs een uh, grote rivier loopt. En op een gegeven moment, rij, je rijdt dus langs de weg en denkt van, dit ziet er allemaal prachtig uit. En dan ineens kom je in Calaminest, wat uh, tot voor kort denk ik een van de belangrijkste toeristencentra in die buurt is geweest. Er staan, als ik me niet vergis, zes immense hotelgebouwen uh, van twintig uh, verdiepingen hoog en... Ja, ze, ze verstoren eigenlijk wel een beetje het, uh, het dorpse van uh, de rest van Kalimines, want het is een hele mooie dorp met allemaal mooie lanen met uh, prachtige bomen eroverheen. En het is eigenlijk gruwelijk dat ze daar die gruwelijke hotels hebben neergezet, maar die kom je overal in Roemenië tegen. Wat deed uh, de gemiddelde communistische vakantieganger daar? Ja, dat is een goede vraag. Maar en is het de bossen in? Of... Nee, volgens mij is dat uh, het tijdverdrijf van een communistische vakantieganger. Is gewoon in een hotel gaan zitten en daar wat gaan drinken. De bossen in valt dan. Een... Je kan er eigenlijk niet de bossen in. Het is alleen maar het uitzicht van over een rivier kijken en voor de rest aan de bar hangen en Palinka drinken, neem ik aan. Dat, dat doen ze nu nog steeds. Wat dat betreft zal het niet zoveel veranderd zijn voor vakantiegangen... ...behalve maar dan dat je in de tijd van het communisme mensen had die iets met de communistische partij te maken hadden of met de circuitaten die het konden betalen. En tegenwoordig kan een gemiddelde gemeente niet meer betalen. Dat is het verschil. Goed, we gaan verder de Karpaten in. Vanuit, uh, ja, op een gegeven moment kom je langs Kaliminesti, je kan dan de route volgen naar Sibiu. Uh, maar eigenlijk interessanter is het om uh, ongeveer 20 kilometer boven Caruminesti af te slaan naar Bressoi. En dat is een vrij, een vrij goed begaanbare weg die helemaal naar Petrosani gaat over wat bergtop heen. En echt dwars door de Kapaat heen. Waar heel weinig mensen op rijden. Maar een fantastisch natuurgebied is. En uh, het grappige is ook dat je dan... Als je daar rijdt, gewoon links en rechts langs de weg, eh, groepen zigeuners tegenkomt die daar eh, kamperen. En mensen die gewoon eh, zoiets hebben van, ja, een gekke toerist die daar rijdt, die kunnen we een eentje verder op weg helpen. Of eh, die kunnen we van advies dienen. En dat is wel heel erg prettig. En... Fantastisch mooie streek. Het is heel erg mooi, vooral in de wintertijd, als het helemaal onder de sneeuw ligt. Alleen moet je dan wel sneeuwkettingen bij je hebben en een goede kompas, want het staat er niet allemaal goed aangegeven. Je komt dan uiteindelijk uit bij een stuwmeer, waaromheen een heel groot natuurgebied is, waar je dus ook oog in oog kan komen te staan met wat beren en ander wild leven. De wonen daar in de tenten, hè? Ah, ik heb ze in uh, tenten zien wonen en ook uh, wat heel vaak gebeurt is dat ze rondtrekken met een uh, paard en kar. Uh, dus uh, ze hebben een hele hebben en houden in een kar uh, en daar trekken ze mee rond. En proberen wat geld bij elkaar uh, te krijgen door, ja, hoe noem je dat ook, weer? pannen repareren en alle handeltjes die je maar kan verzinnen. Heb je met hun uh, gesproken? Heb je je komt ze wel vaker tegen, hè? op de op de weg of uh, ja. langs de weg? Ja, je komt ze in feite in Roemenië overal tegen. En het is in het begin heel erg moeilijk om contact te krijgen met zigeuners. Omdat uh, ze zijn gewoon de outcast van Roemenië. Iedereen, zelfs uh, kringen waarin ik dacht van, die moeten toch wel een bepaald idee hebben over discriminatie. Die waren het allemaal over één, een, over één ding eens. En dat was zigeuners, dat was het grootste schoftentuig wat er op de aarde rondloopt. En daar maak je geen woorden aan, dat zijn gewoon klootzakken. En dat heeft me heel erg verbaasd en ik ben ook dus talloze malen door, nou ik aanneem wel denkende Roemenen gewaarschuwd om niet in contact te treden met zigeuners. maar ja als eenmaal het ijs gebroken is, dan kan je daar prima mee praten en mee opschieten, maar. Je mag niet generaliserend zijn, er zijn gewoon uh, verschillende... Ja, ik heb het over zigeuners, er zijn uh, vijf stammen van uh, zigeuners. En uh, sommige die hebben gewoon meer invloed dan andere. En er zijn bepaalde stammen die gewoon echt helemaal niets in de melk te brokkelen hebben. En gewoon arm zijn en hun uh, maaltje bij elkaar moeten schrapen met allerlei vervelende klusjes. Het is gewoon, die stammen zijn gewoon de outcast van uh, Roemenië. Vanuit de Karpaten, vanuit de mooie hoogvlaktes en mooie bossen, ben ik naar Petrosani gegaan. Petrosani is het uh, centrum van uh, de mijnindustrie. Op het moment zijn daar in uh, Petrosani zeven uh, steenkoolmijnen die actief zijn. En uh, de mijnindustrie in heel Roemenië geeft ongeveer werk aan 100.000 uh, mijnwerkers. Uh, ik ben er vorig jaar geweest uh, omdat ik geïnteresseerd was geraakt in de rol van de mijnwerkers in. Uh, Tijdens, of eigenlijk na de revolutie, de studentenopstand in 1991. Uh, en wat mij uh, intrigeerde was uh, de vraag van de verkiezingen zijn aan het aankomen. Uh, Ilyescu, uh, de vroegere president en nu ook weer de huidige president... Ja, de huidige president werd uh, beschuldigd van het gebruiken van de mijnwerkers om uh, de studentenopstand neer te slaan. En ik was gewoon benieuwd naar wat die mijnwerkers er zelf over te zeggen hadden. Daarnaast kwam nog het pikante detail dat uh, er sprake was om uh, de mijnen in Roemenië allemaal te sluiten omdat ze niet rendabel zijn... Uh, dat zou dus betekenen dat die 100.000 mensen op straat komen te staan. En dat met een werkeloosheid van 25% in die streek zou nog wel een behoorlijke klap geven. En ik wilde gewoon weten van wat gaat daar gebeuren. Dus ik moest en zou naar Petrosani gaan. Uh, Al waar ik ook nog een familie kende die in een Sigeunawijk uh, woonde. Dus die wilde ik sowieso ook nog opzoeken. Uh, ik ben toen uh, naar een van de grote mijnen daar gegaan. En uh, heb gevraagd of ik... Uh, met mijn werkers uh, kon praten en hun werkomstandigheden kon zien. Ik, ben dus, uh, met ze, ik heb een ploegendienst meegedraaid met ze in de mijn. En ben dus uh, gewoon daar tijdens het werk die mensen gaan vragen hoe hun dachten over de huidige politiek van Iescu. Uh, en of Constantinescu, de uh, meest bekende oppositieleider, een kans zou maken tijdens de verkiezingen. En wat hun zelf gingen stemmen. En hoe zij dachten over de rol die zij hadden. ...vervuld tijdens de studentenopstand in 91. In 90 was dat, uh, ja, juni 90. Uh, in juni, juni 90 was het, ja. Die op opstand uh, op het universiteitsplein ja. uh, hebben neergeslagen. Nou, uiteindelijk uh, blijkt dus dat die mensen helemaal niet zulke grote biggen zijn... ...als ze altijd worden voorgeschoteld. Want in feite zijn ze wel misleid door... Uh, door Iescu en de zijne, maar zij hadden het idee dat ze voor de revolutie aan het vechten waren. En met dat argument zijn ze ook misleid om de studentenopstand neer te slaan. En in principe waren ze dus allemaal vrij verbolgen over het beleid wat Ilyescu gevoerd had. Maar, kwam toen de grote maar hoek. ze hadden zoiets van, ja, op het moment is Ilyescu wel degene die ons min of meer werk uh, garandeert. En... De ontwikkelingen na de revolutie en de hervormingen... die gaan op het moment zo snel... dat wij het helemaal niet weten of we dat allemaal wel aankunnen. En ze hadden toch uh, min of meer een overhang... om uh, toch maar weer Ilyescu te gaan stemmen. Alleen maar uit een soort behoudenheid. Want uh, wie weet wat Constantinescu gaat brengen. En Constantinescu is in principe een intellectueel... die op een bepaald vlak alle intellectuelen wel achter zich heeft staan. Maar het is niet iemand die een grotere groep mensen achter zich kan binden omdat hij ja, geen uitstraling heeft tot bepaalde groepen van de bevolking en vrij arrogant is in zijn uh, optreden en vooral ook zijn televisieoptreden. Ik denk dat in een land als Roemenië waar iedereen denkt van kom we hebben nu een democratie moet je ook een bepaalde flair hebben om die uh, groepen die... Uh, op het intellectuele vlak dan misschien niet kan bereiken. Een soort populisme. Je hebt een soort populisme nodig om stemmen te krijgen. En Jescu cool was ge is gewoon een populistische figuur. Hij heeft gewoon een, is een TV personality. En dat is hij zeker. Want hij weet elk debat naar zijn hand te zetten. En sowieso heeft hij waarschijnlijk een slimme campagneleider gehad. En zorgde ervoor dat hij altijd in het journaal was in de tijd van de uh, verkiezingen. Hij is ook een soort landsvader. Maar wat uh, trof je aan in de mijnen? Um, nou, ik zal eerst nog iets leuks vertellen. Dat was, uh, we kregen alleen maar toestemming. Ik was samen met een uh, fotograaf om de mijnen in te gaan uh, omdat we mannen waren. Vrouwen werden sowieso niet toegelaten in de mijnen omdat er iets... Naar ze zeiden iets romantisch aan de hand was in de mijnen. de romantische band tussen mannen en de aarde die daar aan het roeten waren. Zoiets werd ons uitgelegd. Dus wij waren heel benieuwd naar wat gaan we daar die aantreffen. Nou, um in de mei waarin we waren, dat was een afdaling van ondernabij de, de 600 meter, geloof ik. Uh, tref je vervolgens aan hele smalle gangetjes die druipen van het vocht... en waar je op handen en voeten doorheen moet kruipen om naar een werkplek te komen. Al waar het dan een luchtvochtigheid van 90% is en een temperatuur van 45 graden. En dus staat iedereen gewoon in zijn naak hier te werken. En dat bleek dus de romantiek van de mannen en de aarde te zijn... dat iedereen er gewoon in zijn naak rondliep. liep. Toen begon ik iets te begrijpen waarom er geen vrouwen in de mochten. Want daar is geen zin in Roemenië. Iets wat minder openbaar over dan in Nederland. Maar de werkomstandigheden die je treft zijn gewoon heel erg hard. Het is uh, allemaal zware fysieke arbeid. En dat bij die temperaturen en die luchtvochtigheid is gewoon beesten. En ja. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen hoe je dat precies voor kan stellen, maar uh, in een bedompte, besloten ruimte, zonder enige spoor van licht, alleen het licht van je, uh, van je zaklamp uh, die op je helm bevestigd is en dan daar uh, vreselijk uh, lopen te spitten en te graven en af en toe explosies om de steenkoollagen los te krijgen. Dat is uh, alsof je in uh, een soortement van hel beland bent, maar aan de andere kant heeft het ook zijn charme en... Het heeft iets uh, waar ik nog steeds niet helemaal achter ben. Maar ik, het heeft een bepaalde romantiek. Je bent met een groep mannen die absoluut op elkaar is aangewezen. Niemand kan de ander in de steek laten. Als de eentje iets krijgt, zal die voor de, door de ander verzorgd moeten worden. En dat schept gewoon een band. En het is een vrij hechte band. Als daar uh, iemand uitvalt van een ploeg, dan uh, zijn kameraden die zullen hem altijd ondersteunen. En dat is wel heel. Ja, waar kom je het nog tegen eigenlijk op zo'n manier? Het is vrij direct en uh, heel indrukwekkend. Ja, ja. Alle je gedeelte, iets verder uh, naar het oosten toe, uh, wat uh, wel uh, beroemd is, hè? dat is een, een, een echt natuurgebied mm -hmm. waar je uh, kan wandelen in de bergen en daar zijn de bergen ook heel hoog. Ja, de, je hebt er uh, bergtoppen van 2500 meter en het is een uh, vrij groot natuurgebied wat uh, een hele tijd ook als een berenreservaat uh, gediend heeft. De, ik heb verhalen gehoord dat uh, er, op het moment zijn er zoveel beren dat die in het voorjaar. gewoon met z'n allen als ze uit de winterslaap komen. gezellig naar de wegen toe komen en uh, de huizen toe komen. om daar eens even wat te gaan snoepen. En uh, ten noorden van uh, Cortea de Argus uh, ben ik ergens gestrand bij een pas. en uh, was ik bij een hotel voor wegarbeiders. waar een omheining omheen stond. En werd mij gewaarschuwd om s'avonds, als de schemering in, werd, in was gevallen, niet buiten de omheining te gaan. Omdat de beren erg hongerig waren, er vrij weinig te eten was en ze mensen aanvielen. Het is daar ook eh, eigenlijk een soort andere streek dan eh, Petrosan. Omdat het eh, echt heel erg natuurlijk is. En je komt er weinig mensen tegen. En je hebt er schitterende... Stoelmeren liggen. Die, hoe, soms vraag je af hoe hebben ze die ooit aan kunnen leggen. Vooral uh, boven de kwartaal aangestaan een stoelmeer daar. Kom je met een slingerende weg uh, naartoe en daar staat daar bij de stoel dan een gigantisch zilver beeld van een man met bliksemschichten in zijn handen wat ongeveer ja, ik denk dat het een meter of vijftien hoog is. Dat is echt, je ziet het van ver en je denkt van dit kan niet waar zijn. Maar dat is het... Ceausescu denken op en top. Het vervelende is in die streek dat er op de laatste vier jaar veel te weinig water valt. De aanvoer voor de stoelmeren is dus bijna nieuw en het komt een beetje droog te staan. wat betekent dat grote delen van die streek zonder elektriciteit komen te zitten. Ja, we hebben het nu over de Munti Fagara ja. ja, daar hebben we het over. Ja. Er is een... Wel, als je helemaal aan het noorden van de Monti Fadara komt, heb je een uh, hele mooie wandelroute die uh, precies over alle toppen heen uh, gaat, waar ja. allemaal uh, schoorwatten neer zijn gezet en die je met uh, daglopen steeds uh, kan bereiken. En het is echt over de toppen heen en het is allemaal rond de 2500 meter hoog, wat niet zo hoog lijkt, maar om een vergelijking uh, te trekken. Als je kijkt naar de, de Alpen op 2500 meter, dat is saai. Op 4000 meter worden de Alpen interessant. Nou, op 2500 meter in Roemenië, dat is 4000 meter in de Alpen. En dan zit je al bijna op de top van de Mont Blanc. Of uh, hoe heet dat daar? <laughs> ja, de Mont Blanc. Ja. Er zijn ook uh, stukken waar eeuwig sneeuw ligt. En er is, ja. uh, in de winter uh, is er uh, skitoeristen en in de zomer uh, is het uh, zeg maar voor... De bergtoerist die iets anders wil, echt wel het uh, eerste reisdoel, hè? Uh, dat lijkt me wel. Zo, ten noorden van het stoelme waar ik het net over had... is er bijvoorbeeld een pas die in mei ma anderhalve maand per jaar open is. Omdat hier in de rest van het, van het jaar is die gewoon echt helemaal gesneeuwd. Ik met mijn stomme kop heb geprobeerd dat in februari over te steken. Maar dat lukte dus absoluut niet. Het is echt uh, eeuwige sneeuw en vrij veel wind, wat het ook heel erg uh, af en toe heel erg angst aan jaren maakt. En ja, dus uh, de reizigers die met de trein komen, uh, hebben ook wel een dergelijke ervaring. Als ze gewoon met uh, uh, Boekarest naar uh, Budapest gaan, dan kom je, zo ook, uh, huh? ja, kom je er ook doorheen. Ja. Vlak tussen Proest en uh, ja. Brashov. Ja, dat is uh, zelf vind ik... Uh, er zijn twee... Twee routes van Ploiesti naar Brasov. Je hebt uh, de route over Sinaya. Uh, Sinaya is een van de bekendste wintersportoorden op het moment in uh, Roemenië. Sinaya, daar heeft ook het buitenhuis van Ceausescu gestaan, zoals je misschien wel weet. Een um, prachtige streek, maar zelf rijd ik liever de andere route, want die vind ik eigenlijk veel mooier. <laughs> en dat heeft ermee te maken met dat uh, de route over Sinaya is heel toeristisch en heel erg druk met uh, elk vrachtverkeer. Als je rechtsom gaat, over uh, Valle de Monte. Kom je ook door hele mooie bergstreken, maar is de weg eigenlijk iets beter. Er komt geen, bijna geen vrachtverkeer en het is niet zo heel erg toeristisch. Sinaia is bijvoorbeeld ook een bekend uh, oord waar mensen die uh, bij de Schrijversbond uh, zitten, een eigen hotel hebben en de nieuwe nomenclatura uit Roemenië wil daar nogal graag op vakantie gaan. En ik ga liever de andere route en zo en zo langs die route kom je ook langs een heel erg mooi klooster, het Monaster Susanna, wat vrij klein is maar heel erg ja, ik weet niet hoe, idyllisch, heel erg authentiek gebleven en ook, ook weer niet toeristisch. En mij trekt het niet toeristische gedeelte toch meer aan dan het absoluut Roemeens toeristische gedeelte. Ja. Dan uh, kom je bijvoorbeeld in Brasov aan, hè? dat is een industriestad vrij divers van bevolking en, en daar gebeurt een hoop in die stad ben je er geweest dan? Ja, ik ben er een paar keer geweest het was ook voornamelijk om iemand op te zoeken die daar werkte ja. uh, van, het, uh, eigenlijk van het culturele gedeelte van Brasjof heb ik niet zoveel uh, geproefd het was meer van uh, een rondleiding door de stad en uh, moet je dit nu zien en moet je dit nu zien wat mij opviel in Brasjof was dat uh, ik het idee had dat het eigenlijk in tweeën was gehakt. Eén gedeelte wat absoluut uh, torenflats was... en een ander gedeelte waar ze niet hoger dan uh, twee bouwen, waar je prachtige huisjes tussen hebt staan. En ik heb me daar heel erg over verbaasd. Omdat wat je veel vaker ziet is dat je een groot centrum van een steek... volgegooid is met allerlei... Uh, moderne flats. En dat viel me een brasje voor op dat je meer gescheiden was. Een soort project, ja. zoals ze dat in de Verenigde ja. Staten noemen. En wat mij fascineerde aan de stad is dat het... Uh, ...een bepaalde uitstraling had... ...waarvan ik dacht van... Dit, ...het is hier in ieder geval prettig om over straat te lopen. En het is hier allemaal niet... Uh, ...mensen zijn niet opgevocht... ...omdat ze zien dat je buitenlander bent... ...maar het is gewoon prettig. Ze laten hier gewoon rustig je gang gaan... ...en je kan overal heel erg... Uh, ja, ja Brasjof een open... ...en een hele open land, van, uh, ja. ...diverse stad. Ja, ja. dat uh, moet ik zeker behalen. Ja. Ik vond het heel prettig daar... Ja. Met die tjaar, poneet ze bezondig. Nog te minder licht met je I'm <laughs> ...mensen die zeg maar, iets, iets verwachten qua infrastructuur of uh, voorzieningen... ...die komen toch een beetje van de koude kermis thuis. Misschien moeten we nu gewoon even over de, de charme van ja. uh, Roemenië gaan hebben. Hè? Want je, je moet op een gegeven moment een bepaald punt overschrijden... ...en dan is alles mooi. Hè? Uh, maar als je, als je nog voor dat punt bent, is het waarschijnlijk een grote catastrofe. Ja, ik denk dat uh, je moet daar aan... Het heeft een bepaalde mentaliteit. Je moet je instellen... Um, van ja, je gaat gewoon weg en je denkt van: ach, als de kranen doet, dan is dat meegenomen. En doet hij het niet? Nou ja, dan doet hij het niet. En als je met zo'n mentaliteit naar Roemenië gaat, dan is het gewoon het prachtigste land wat je kan verzinnen. Alles hangt daar aan touwtjes aan elkaar. En. Oké, okay, er zijn gewoon verschillende dingen die goed werken. De metro in Boekarest, die rijdt gewoon om de 10 minuten of om de vijf minuten zelfs. Dat werkt gewoon perfect. De trams en de bussen rijden ook gewoon perfect. Maar een hotel zoeken in Boekarest, dat raad ik niemand aan. Dat, want zo, zo vind je een hotel, ja, je komt bij Hotel Intercontinental terecht... en dan betaal je 80 dollar per nacht of iets dergelijks... wat natuurlijk twee maandsalarissen of drie maandsalarissen van een gemiddelde Roemeen is. En wat krijg je ervoor? Niets. Ik kamer met kalklakkeren. Maar <laughs> kijk ehm um... Als je dat, dat soort dingen allemaal uh, gewoon met een korrel zout neemt en je denkt van kom ik ga gewoon de stad in en ik zie wel waar ik strand, je moet het een beetje over je heen laten komen. Ja, je kunt overal binnenlopen. Uh, ja. je, je kunt echt uh, de raarste dingen meemaken als je de zaak maar ironisch uh, ja. bekijkt en uh, dat is toch denk ik een soort grondhouding dat, uh, als je alweer zo'n zo zo lauwe of zelfs koud bord eten <laughs> krijgt opgediend dat je dan gewoon toch vrees dat dus ik moet gaan ga lachen of zo. Ja. Ik, ik, ik geloof dat echt niet. Nou, het, het, het is ja, een van de dingen die me dan zo verbaasd is van, als je probeert uit te leggen van, ik wil uh, graag koffie. En ik drink geen koffie met suiker en, en Nescafé vind ik ook niet je dat maar dan vraag je koffie hmm, lekker een warme bak koffie en oké okay, na tien keer heb je het afgeleerd want je weet dat je koude Nescafé met suiker krijgt en ja, ook, ja misschien na 15 keer als je het lekker gaat vinden maar dan denk je van oké okay, ik bestel je nog maar geen koffie meer en zo zijn er meer dingen die je niet moet bestellen en sommige dingen moet je jou zelf bestellen want dan wordt het leuk en, ja, wat dat betreft, uh, als, je, als je een luxe toerist bent, of iets dergelijks, en je bent gewoon gesteld op je comfort. Ik denk dat je dan zelfs ook in Roemenië terecht kunt. En, maar het is niet echt iets voor mij. Ik hou er meer van om gewoon het land in te gaan en bij mensen langs te gaan die je tegenkomt. En we zien wel waar het schip strandt. Zo'n zo mentaliteit heb ik zelf een beetje. En ik sta regelmatig voor verrassingen omdat het zo prettig blijkt te zijn. En zelden voor desillusies. Die reizen die je nu hebt gemaakt, twee grote reizen, zo Roemenië. Daarin heb je ook heel veel ervaring opgedaan met het zoeken van slaapgelegenheden. Want... Dat uh, pak jij nogal uh, wild en uh, ongedwongen aan. Uh, hoe gaat zoiets in zijn werk, grof gezegd? Van, uh, je, je rijdt en, uh, op een weg en op een gegeven moment is het laat en dan uh, ga je iets zoeken. Ja, uh, ik had met mezelf eigenlijk afgesproken de laatste keer dat ik naar Roemenië ging. Van, ik ga gewoon om drie uur s middags, als ik ergens rij, ga ik gewoon kijken of ik iets tegenkom. Uh, dingen waar je op moet letten, waar ik zelf uh, op let, is uh, of je ergens in de buurt in de Ziet. Een Cabana is uh, min of meer een soort, om het maar te omschrijven, een trekkershotel uh, of een uh, poppershuis. Uh, wat je ook kan vinden, dat zijn eigenlijk uh, ook een soort trekkershotel, maar dan met kleine driehoekige hutjes waar je met z'n tweeën in kan slapen. En uh, voor de rest uh, kijk je gewoon naar... Uh, of je iets ziet wat er als een hotel uitziet, zeg maar. En daar ga ik dan meestal op af. En wat ik meestal in Roemenië doe, is... Uh, ik vraag of ik uh, kan overnachten. Ik probeer dat in mijn beste roemeens uh, die vraag te stellen. En vraag dan vervolgens wat het kost. Dan krijg je meestal een prijs te horen. Als we nou net niet in de gaten hebben dat je een buitenlander bent... dan krijg je een Roemeense prijs voorgeschoteld... die... Nogal wat kan verschillen met de prijs die ze aan buitenlanders rekent. Alhoewel, soms doen ze daar ook helemaal niet moeilijk over en krijg je gewoon een prijs te horen die Roemenen ook betalen. En die prijs kan gewoon verschillen tussen de 500 tot... 2000 lei per persoon per nacht. En dat is tussen de twee kwartjes en de twee gulden. Of dat zijn tussen de twee kwartjes en 4, vier, vier, vijf gulden. Meestal krijg je dan gewoon een kamer met uh, één of twee bedden erin. En een uh, wc op de gang douches kom je zelden tegen. En de wc op de gang heb je ook kans dat hij het niet doet. Maar ach, dat kan je ook allemaal voor lief nemen. Nou, mijn ervaring is dat als je binnenkomt bij een cabana... zijn ze zo en zo verbaasd dat je daar als buitenlander binnenkomt. En als ze eenmaal in de gaten hebben dat je gewoon een buitenlander bent... die gewoon Roemenië wil leren kennen en gewoon open staat voor Roemenië... dan word je daar meestal als de meest uh, vriendelijke gastontvanger. En is het ook een kwestie van nou misschien een kwartier tot een half uur... of uh, je trekt een fles wijn, fles bier of palinka open met degene die het hotel runt. Dat is mijn ervaring... En ja, wat dat betreft, het is gewoon heel erg leuk om op de Bonnefoy, wat dat betreft, door Roemenië te gaan. Je kan via reisorganisaties de grote staatshotels afreizen. Dat betekent dat je minstens 30 tot 40 gulden per nacht betaalt. En de luxe die je ervoor krijgt is, niet noemenswaardig, want... Ik ben ook een keer in een hotel van de staat gestrand en daar liepen dus de kakkerlakken onder mijn bed door en er was ook geen koud en warm water. Dus ja, om daar nou tien keer zoveel voor te betalen als gewoon een simpel pensioen min of meer langs de kant van de weg, daar ben ik, dat, dat zie ik gewoon niet zo zitten. Ik denk trouwens dat het uh, op het moment nu veranderd is. Want 1 mei zijn alle staatssubsidies uh, opgeheven. Dat betekent dat uh, mensen op een min of meer concurrerende basis moeten gaan opereren. En waarschijnlijk zijn dus uh, in ieder geval de rare prijzen van de staatshotels uh, veranderd. Maar zullen waarschijnlijk ook de prijzen van de kleinere hotels wat omhoog zijn gegaan. Ja, maar goed... Uh, in Roemenië weet je sowieso niet hoe je je geld moet uitgeven. Dus dat, uh, nee. uh, dat kunnen we allemaal nog uh, bezien hoe dat gaat. Dat lijkt me wel. Ja, want op zich uh, aan eten raak je je geld ook niet kwijt. En aan benzine nog steeds niet. Ondanks een prijsverhoging waar heel Roemenië van op zijn kop is gaan staan. Uh, nou, van het gerucht dat de prijs... 500 lijn per liter zou worden. Ging de op zijn kop staan. Uiteindelijk bleek dat het 190 lijn per liter werd. Maar daar zou je ook niet arm van worden. Hmm. Um, wij niet, uh, wij niet. Voor de mensen daar is het een heel ander verhaal natuurlijk. Um. Op het moment is uh, denk ik, de armoede behoorlijk aan het stijgen. Want de staatssubsidies zijn opgeheven. Dat betekent dat de broodprijzen verviervoudigd zijn. de prijzen van melk zijn verviervoudigd. Alhoewel de prijzen van melk vind ik zo'n... Een van de raarste begrippen die ik ken, want mm -hmm. ik ben in Roemenië nog nooit verse melk tegengekomen, behalve dan verse melk van Nederlandse boerderijen die daar een project waren begonnen. En Roemeense melk heb ik nog niet kunnen ontdekken al die tijd die ik heb gezeten. Maar ja, het is maar om iets aan te geven, denk ik. Dan. Ja. Vine, vine! Uit de-acum vine Ancuța! Eu te nu cu teleguța, Că eu nu am pasul rar! O, aie verde ospetar. La canul Ancuței s-angins maestan, De dulce, in gramă, e vița! Da oricât de dulce lepinul sa, Măi dulce, ca ieri, e eh, che in casa le lune sfuoce appar, con i fiori d'argenti pote courcei. Con quinte col vimor, un stre dei cotnar. Che in casa Ce la panu, <laughs> e, dat is la la de van dat is de pan van de Ja, E, de pan van de titel! E, dat is de pan van de titel! E, dat is de dat is de pan van Dacă servește Ancuța... A, da, da. și prin locurile pe unde am umblat eu, pe drumurile mele, am întâlnit un han tot așa de vesel. Îi zice, la Calu balan. Acolo cine servește? Calu? <gătări> <gătări> și cum e? Cum e la Calu balan? Păi, cum să fie oameni buni? Cam toate hanurile unde se întâlnesc cu oameni cum se cade. <gătări> La Hanul Vesel, Magnalul Balan Oricind ești bine primit Se gângt o și se petrece Și nici nu sunt vremea când trece La Hanul Vesel și de zdravan când ești bine primit Voimulă e și vinul rece Găsești doar la Calul Balan maar als je să je vi. Viața vinden. și dan moet je jezelf vinden. Als je jezelf niet meer je jezelf vinden. Als zei, yeah? zie uh, we gaan richting de Donau Delta. That, uh... Eigenlijk het centrale gedeelte van Roemenië bestaat voornamelijk uit een soort uh, bergmassief, uh, de Karpaten, de Transsilvanië, het zijn eigenlijk allemaal vrij ruige bergen. Ga je uh, verder naar de kust, dan kom je bij uh, een meer vlak landschap wat uh, behoorlijk vruchtbaar is, wat uh, op een gegeven moment uitmondt in uh, de Donau Delta. Het begint in de buurt van Braila, waar uh, ik zeer verbaasd was dat ik daar de weg ineens ophield en ik met een pond het water over moest. Daar nou, vandaan ben ik verder gereden naar Tulsea. Uh, Tulsea. Nou weet ik niet of ik het goed uitspreek, maar Tulsea. Waar uh, een, ook een vrij grote toeristenindustrie een hele tijd geweest is tijdens het uh, communistisch regime. En waar je echt uh, een sfeer kan proeven van een soort uh, havenstad. Waar uh, vandaan een hele hoop... Uh, Rondvaarten door de Dona Delta georganiseerd worden. En van daaruit kan je ook na 1 mei uh, wandeltochten houden door de Dona Delta. Het is alleen wel aan te raden om daar in de buurt een goede kaart van de omgeving te kopen. Want het is nogal verdwalen als je daar niet goed op let. En, maar het is zeker de moeite waard. Want het natuurgebied uh, is daar. Echt nog heel erg mooi. Er, komen, er zijn vrij veel broedplaatsen van vogels, uh, vissen die uh, overal uh, in de ruime getalen aanwezig zijn. En ja, heel anders dan het berggebied in Roemenië. Echt een prachtige delta waar je makkelijk twee weken rond kan, uh, kanoën, lopen of uh, paardrijden of wandelen. Mm -hmm. Ja, je kunt ook paardrijden, hè? Je je, ja, ja, het is af en toe wel een beetje zoeken. De meeste paarden worden als trekpaarden gebruikt, maar het is uh, goed mogelijk om daar de paard uh, doorheen te trekken. Ja. Het is nog eens van mijn plannen om dat een keer te paard te gaan doen. Want het lijkt me sowieso wel een goede vervoersmanier door Roemenië heen. Ja. Dat je in ieder geval overal terecht kan voor uh, stalling en uh, voer. <laughs> en het lijkt me ook een hele mooie manier om met de bevolking in contact te komen als je daar op een paard langskomt zetten. Heel anders dan in een auto. We gaan even nog hier naar het noorden dan even. Moldavië. Ja, ja dat is uh, Moldavië. Dat is ook weer iets anders, hè? Het um, is absoluut anders, want voor zover ik uh, gezien heb... is het toch eigenlijk wel een van de rijkere streken van uh, Roemenië. En de, Mold ja, de mentaliteit in Moldavië is ook wat uh, nationalistischer... dan in andere gebieden in Roemenië... Het is natuurlijk mede dankzij het feit dat het uh, een zelfstandige natie is uh, geweest. En dus, ja, wat mij heel erg opviel is uh, dat uh, er bijvoorbeeld op het land veel meer gemotoriseerd uh, gewerkt wordt. Dus er zijn veel meer tractoren voorhanden. Het lijkt wel of daar... In ieder geval in de agrarische sector veel meer aan ontwikkeling in de agrarische sector is gedaan. En dat zal mede bijdragen aan de iets hogere welstand die je daar treft. Toch heeft Moldavië in andere streken het imago dat het erg is achtergebleven. En er zijn ook in de grote steden... In ...van Roemenië altijd uh, grote enclaves, gemeenschappen te vinden... ...van mensen die als het ware gedeporteerd zijn onder Ceausescu. Dus uit Moldavië mm -hmm. naar de andere uh, gebieden, naar de industriesteden. Ja, nou moet ik eerlijk zeggen... ...dat ik de hele bevolkingspolitiek van Ceausescu nog steeds niet uh, kan begrijpen. Maar uh, volgens mij... Als ik erover nadenk, heeft het meer te maken met een nationalistisch gevoel uh, van Moldaviës wat hij heeft proberen te bestrijden door uh, de bevolking uit Moldavië te versplinteren... dan dat het een echt uh, functioneel nut had. Hmm. En dat is, uh, naar nou, ik kan inzien, een van de meer onderliggende redenen geweest... Ik had ook uh, gehoord dat bijvoorbeeld in Cluj dat het ook echt de bedoeling was om uh, daar, uh, zeg maar, uh, de, de Roemenen en Hongaren daar uh, een beetje te, te verwarren door daar grote kolonies, Moldaviërs tussen te zetten. Ja, als min me of nog meer een soort bliksemafleider voor de eigen Hongaars-Roemeense onlusten die daar waren. Want ja, wat is dan makkelijker om tussen twee vechtende hanen een derde te gooien die als buitenbeentje ertussen komt en... Wat, uh, wat ik gewoon gemerkt had, was uh, dat. Sowieso, het ziet eruit alsof er een hogere levensstandaard is. Uh, Moldavië heeft ook. Uh, zeker nu nog. Uh, of, staat zich voor op een hele eigen cultuur. Wat je ook heel erg duidelijk kan merken in de uh, kloosters. en uh, de paasrituelen en dat soort dingen die je er tegenkomt. Je komt daar uh, bijvoorbeeld uh, een hele traditionele vorm van. Eier beschilderen tegen die uh, ook uh, volgens zeggen, en uh, onder andere stamt uit de tijd dat uh, de Nederlandse invloeden daar nog uh, golden, de Nederlandse invloed van de protestantse kerk. En motieven van uh, de, deze Nederlandse invloed... die kom je nog steeds in allerlei beschilderingen tegen. En Wat dat betreft zijn ze wel aardig op hun, zelf gericht. En hebben ze ook een vrij groot cultureel of christelijk erfgoed... wat ze heel erg in pakt proberen te houden. In het noorden, daarentegen kom je weer hele oude orthodoxe kloosters tegen. Ja. Uh, vooral... Uh, het klooster van Sukevita in het noorden is heel erg bekend omdat het een orthodox klooster is wat helemaal aan de buitenkant beschilderd is. En je verbaast je dan gewoon over het feit dat zo'n zo hele strenge orthodoxe leer gewoon zo lang ook tijdens het communistisch regime uh, gehandhaafd is gebleven. Ze zijn eigenlijk min of meer met rust gelaten, omdat het, ja, het was toch iets van waarde waarschijnlijk, voor, uh, ook voor Ceausescu, om dat gewoon in stand te houden. En ten noorden van Tsukhavita is ook nog het klooster van Poetna, wat vlak aan uh, de grens ligt met uh, voorheen was het uh, de Sovjet-Unie. Tegenwoordig is het de Republiek Moldavië, wat ook uh, heel erg bekend is um, ik heb met een open mond daar rondgelopen. Van, dit is uh, echt een waanzinnig rijk klooster geweest. En het is heel verbazingwekkend hoe het er allemaal nog uitziet. Het is heel erg goed intact gebleven. En ze hebben ook heel erg veel gedaan om alles uh, te behouden. Op het moment zijn ze zelfs het uh, hele klooster, de buitenmuren, weer aan het herstellen. We gaan dan uh, nog iets verder naar het westen. We komen dan komen we dan in het gebied rond uh, Bayamare, Satoumare... Dan heb je ook een heleboel oude uh, kloosters. En, uh, maar dit gebied is weer vooral echt bekend vanwege zijn uh, ruige bergen. Hè? Ja, het is, uh, wat, dat betreft, wat dat betreft, als je iets ten noorden van Bayamare en Satumare gaat, dus eigenlijk echt tegen de grens van uh, Republiek Moldavië aan, is het echt weer, uh, ja, zoals ik zeg, soms wel eens omschrijven als een soort wildwest uh, Country en uh, je hebt er ook een vrij grote grensstad liggen, Ciketai, Marmatia. Mar -ma. ja, dat is echt zoals je een hele ruige Frontier stad voorstelt. Uh, volgens de criminaliteit vier daar hoogtij. Uh, je moet oppassen met je omkeren, want anders wordt je broek van je kont gestolen. Zo'n zo idee krijg je als je daar binnenkomt. En, maar wel levendig dus. Het is heel erg bruisend. Echt, alles is gewoon aan de gang. En overal kan je wel terecht. Alleen een hotel zoeken is daar ook onmogelijk. En ik geloof toch dat ik ook niemand aanraadt om daar een hotel te zoeken. Ga gewoon maar iets. Rij je 40 kilometer verder en je vindt wel iets leuks. Maar... Het is heel ruig en ook de mensen zijn ruig. Er komen vrij veel uh, Russen of, uh, Sovjet, uh, of mensen uit de, de Sovjet-Unie daar de grens over om uh, op markten en dergelijke spullen uit de Sovjet-Unie te verkopen om wat andere valuta binnen te krijgen. Ze, ze verkopen het meestal niet voor leien maar voor dollars. Ze proberen dus ook met uh, handel wat dollars uh, te verdienen. Een van de meer grappige steden daar in de buurt is uh, Baie Felix. Uh, Baie Felix is een, uh, ja, het was vroeger een dorp, dat dorp bestaat eigenlijk niet meer. Er staan nu twaalf gigantische hotels. Baie Felix is bekend omdat het een badplaats is. Er zijn termen warme bronnen, en die warme bronnen groeien onder andere um, die, Victoriaanse waterlelies. Misschien die hele grote water. Die groeien dus ook niet alleen in de Nel-Donau uh, Del, Del, of Delta, maar die groeien dus ook in Roemenië, in uh, Baie Felix. en. Uh, er is een tijd lang het uh, gerucht gegaan dat in uh, Baye Felix een van de stopplaatsen was. En uh, waar mensen uit Turkije, die illegaal uh, Europa binnen wilden, die daar in hotels werden gehuisvest en dan voor grof geld de grens over werden gebracht. Het is een echt, dat is eigenlijk de abs meest absurde plaats die ik tegen ben gekomen. Omdat er echt alleen maar die twaalf hotels staan. En voor de rest eigenlijk helemaal niets is. Terwijl het vroeger een dorp is geweest, maar dat heb ik niet meer kunnen ontdekken. Er was wel een camping waar uh, toen ik aankwam een zigeuner gezin met uh, twaalf op uh, vijf vierkante meter bivouckeerde. Waar ik met veel pijn en moeite ook een huisje heb kunnen huren, maar dat kostte me de nodige drank om de mensen daar te overtuigen, dat ik daar ook ging slapen. Maar heel absurd. Hey, hey, mama mea când m'a facut putel puța mea, n-o sticla de gât putel puța mea, și n-o zis cu putel mea, să n desfacte de la gât putel puța mea, ha, ha. Hey, Ik heb mea, -ai pus pe uliță, Kijk eens bij de lichten, het is goed voor mij. Zal ik het man dorp Că-o duc că-i mea, si ză-i în eu, butelpuța mea, mă poftește beau și eu, butelpuța mea, aha, er wordt wel beweerd dat er. Uh... Als je echt op het platteland gaat of de bergen intrekt, dat je dan uh, terugkeert uh, naar de middeleeuwen. Heb je soms ook altijd dat gevoel? Of is het meer iets 19e eeuws wat je aantreft? Volgens mij is het meer 19e eeuws. Hmm. Van terugkeren naar de middeleeuwen, dat kan ik me eigenlijk niet zo goed voor de geest halen Laat ik daarop houden. Maar uh, paard en wagen en dat soort dingen, dat is volgens mij. Ja, dat hoort bij mij meer bij de 19e eeuw, als je ziet hoe ze ermee omgaan. En als je kijkt hoe de huizen gebouwd zijn en uh, hoe de mensen ondanks redelijk primitieve omstandigheden hun land bebouwen. En ja, dat ziet er wat mij betreft meer aan het begin van deze eeuw uit, of 19e eeuw. Maar ja, je ziet toch wel steeds meer auto's en dat soort uh, vervoersmiddelen in uh, het land rijden. Ook op de meest onherbergzame plekken kom je wel een vrachtwagen tegen dat... Dus wat dat betreft, ik denk dat die charme ook gauw eraf gaat. Iedereen begint gemotoriseerd te raken. En ja, je hoort ook wel dat mensen versterkt terugkeren naar paard en wagen omdat de economische crisis zo hard toeslaat. Dat verhaal hoor je ook. Ja. Dat heeft er natuurlijk mee te maken. Dat zo een paard is ook een behoorlijke investering in Roemenië. Als je een goed trekpaard wil kopen, kost dat ook een hoop geld. Maar in ieder geval, de brandstof voor zo'n paard is makkelijker te krijgen dan benzine. Want nog steeds niet uh, langs elke weg staan benzinestations. Je moet in de meer grotere steden zijn om benzine te kunnen kopen. En als je helemaal op het platteland loopt of uh, woont en je moet 40 kilometer rijden om te gaan tanken, dat, dat is ook niet echt prettig. En daarnaast is een paard eigenlijk gewoon een vreselijk handig beest. Van, uh, voor een, uh, een datja moet je 9000 gulden omgerekend neerleggen. En voor een paard is het dan 500 gulden. Maar die 9000 gulden zou je toch moeten sparen van wat je verdient. En zoveel verdien je niet. Dus het is waar. ...keren wat mensen terug. En, maar aan de andere kant blijft het ook een, een heel erg status om een auto te hebben. En dat is zeker waar. Van, mensen hebben het er ook voor over om krom te liggen voor een auto. Mm -hmm. En in mijn ogen ziet het er wat absurd uit. Van, je hebt niets en je gaat krom liggen voor een auto. Op de, op de raarste momenten is er ook echt... Uh schaarste hè? in uh, benzine bijvoorbeeld dan staan er overal hele lange rijen en uh, je komt een dag later ergens anders en uh, er is volop uh, benzine te krijgen. Ja, dat is nog steeds een van de meest fantastische fenomenen die ik in Roemenië tegen ben gekomen. Af en toe denk je van, ja, er staat een rij, alleen maar omdat er een rij is. En soms hebben we wel eens het idee van dat mensen niet eens weten waarvoor ze nou eigenlijk in de rij staan. En met benzine is het helemaal uh, vreemd dat je in één stad zes kilometer voor de pomp tegenkomt en twintig kilometer verderop, waar het ook een grote stad is, kan je zo het pompstation binnenrijden. En, kijk, zes, kilome zes kilometer file, dat duurt gewoon een, uh, een halve dag voordat je dan aan de beurt bent, of misschien wel een dag. En, 20 kilometer rijden, dat kost je dan anderhalve liter benzine, maar dan ben je wel gelijk aan de beurt. En die mensen die tijd snap ik nog niet helemaal. Zelf uh, hou ik er altijd rekening mee, door hun twee jerrycans achterin te gooien en die vol te gooien als ik de kans krijg. En nou, dan kom je overal wel. Maar zoals bijvoorbeeld uh, de afgelopen voorjaar met uh, de prijsverhogingen was daar op een gegeven moment het gerucht dat de prijs van 120 lij per liter... ...naar 500 lijst zou gaan. Dat betekende dat iedereen in een soort hamsterwoede terechtkwam... ...en de grote steden allemaal veranderden in een soort gigantische bom... ...omdat iedereen toch wel minstens 200 liter benzine in zijn garage had staan. En er zijn ook vrij veel branden ontstaan in steden als Boekarest... ...door die gigantische benzineopslag die mensen ineens in huis hadden gehaald... ...terwijl... Later bleek dat de prijs naar 180 of 190 lei per liter ging. En het hele verhaal eigenlijk op niets bewust dat het zo duur zou worden. Verbazingwekkend, vreemd. Maar ja, soms geeft het ook hilarische toestanden. Uh, laten we het even over de historische reserves hebben die uitgebreid kunnen worden. Want uh, het land wordt natuurlijk terecht uh, geassocieerd met Dracula. En uh, dat is wereldwijd bekend. En uh, er is nu ook weer een, een Coppola film uh, geweest, mm -hmm. Dracula. Jammer genoeg alleen maar opgenomen in uh, Hollywood. Uh, ma maar stel je voor wat er gebeurd was als uh, Coppola echt op uh, locatie had gefilmd. En dan uh, had dat wel degelijk iets uitgemaakt voor uh, Roemenië. Is het een uh, echt uh, Dracula land? Je kan je heel veel voorstellen bij het verhaal als je door het land rijdt. Dat, uh, ja, dat is het vernieten dat uh, Bram Stoker het in deze omgeving uh, heeft gesitueerd. Want een hele, als je vooral als je het boek leest en je rijdt door het land heen en je kijkt om je heen, dan denk je van ja, dit, dit is het gewoon. Dit klopt ook gewoon. De rare overgangen die daar overal bestaan, de, de vreemde mentaliteit die je af en toe aantreft, uh, het heel af en toe bevreemdende orthodoxe geloof wat je tegenkomt waar Dracula was een soort excess van het orthodoxe geloof denk ik wel is en dat klopt ook gewoon dat kom je ook in Roemenië tegen de natuur kom je ook in Roemenië tegen, zoals het uh, beschreven is. Sommige, soms van die hele spookachtige plekken die, waar je eigenlijk de koude rillingen over je rug krijgt. Maar misschien komt dat ook doordat je het verhaal van Dracula kent. Dat is een soort samengaan tussen die twee. Maar de toeristische mogelijkheden in Roemenië zijn, denk ik, vrij, vrij onbeperkt op het moment. van de toeristische industrie die er is... ...is voornamelijk een toeristische industrie die gefloreerd heeft binnen het communistisch regime. Dat betekent dat de partijbondsen en dergelijke maakten gebruik van de luxe toeristische orden die daar aangelegd zijn. Nou, die toeristische orden die hebben ook een hele hoop gebieden voor Westerse mensen. Daar zijn prima skigebieden. Oké, okay, de skiliften moeten wat gemoderniseerd worden. En... De restaurants en uh, de hotels uh, zouden wat opgekalevatend moeten worden. Maar in principe kan je als uh, Westerse toerist daar flink aan je trekken komen. Mm -hmm. Ik verwacht ook dat er een uh, toeristische infrastructuur zal ontstaan naast uh, de oude communistische. Hè? De, de communistische infrastructuur was uh, gedeeltelijk gericht op het buitenland. Ja. En, uh, er zijn wat plekken... Voor de Romeinen zelf uh, gemaakt. Je hebt dan uh, de bossen, uh, de ski-oorden en uh, natuurlijk uh, de klassieke vakantie aan de Zwarte Zee. Maar er zijn heel veel andere mogelijkheden. Ja, er zijn in ieder geval uh, de mogelijkheden voor het meer uh, wildere toeristen. ...segment, uh, trektochten, uh, wandeltochten, kano-tochten, alles kan je organiseren. Fietsen. Fietsen gaat ook uh, prima, maar neem wel een mountainbike mee, zou ik zeggen. Nee. Uh, maar vooral, denk ik, uh, de trektochten die uh, ja, door vrij ongerepte natuurgebieden kunnen gaan. En als dat gewoon een beetje in redelijke banen wordt geleid, dan kan je daar een bijzonder aantrekkelijk uh, land van maken. En dat, daar ben ik zeker van overtuigd. En het land heeft ook gewoon heel erg veel te bieden aan natuur schoon. En de mentaliteit van Roemenen moet misschien ook iets veranderen: dat ze niet alles gewoon achter hun kont laten slingeren. Als dat eenmaal doorgedrongen is dat uh, natuur er niet alleen is om te gebruiken of om te misbruiken, maar je kan natuur ook op een bepaalde manier gebruiken en daar gewoon op een goede manier mee omgaan, dan. Zie ik daar heel veel mogelijkheden in het land. Voaie ja. werde socials, voie je verder. Trenen de machines niet, een van de duitsbeiwamies, maar die waren lui en niks, om mij mij. Trenen de machines niet, een van de lui en niks, om